Wat gaan we doen? Nou uiteindelijk misschien toch wel het hoofd van Cardozo zoeken, maar met de meeste lengte. Terwijl nu ook Garcia, een van de controleurs op het middenveld, zich meldt in het strafstopgebied van FC Twente. Aymar is degene die die corner gaat trappen en het is uh, logisch. Het feitconcert is overigens voor de tijd die Aymar uh, neemt. Om uiteindelijk bij de cornervlag te komen, die bal klaar te leggen en hem zo meteen voor de goal te slingeren. Of kiest hij voor Pereira, die daar in de buurt staat, en waar het ook kort naartoe kan. Nou, het gaat naar de eerste paal, waar Nolito kan schieten. Helemaal vrijgelaten, maar Brahma dat schot kan blokken. Het, het gevaar is even weg, maar dat was ineens weer het momentje Benfica. Sorry. De FC Twente gaat wisselen en ja, we hadden het al een beetje voorspeld bij Rami. Hij heeft het nog wel even geprobeerd in het tweede bedrijf. En ik moet zeggen, het oogde allemaal wel net iets beter dan in de eerste 45 minuten. Omdat hij wat initiatief nam. Probeerde een tegenstander uit te spelen. Heeft nog een keer op goal geschoten. Maar dit is misschien wel een wedstrijd voor Ola John. Een wedstrijd waarin je lekker initiatief kan nemen. Gewoon jezelf kan zijn. Maak maar die actie. Maak maar een fout. Durf het maar. Het is ook van creatieve buitenspeler die Twente met Janko in de spits wel kan gebruiken. De Fica heeft inmiddels ingegooid. En de bal gaat uiteindelijk via Garcia over de achterlijn bij FC Twente. Michailov. ...gaat de doeltrap nemen namens de tukkers. Het stadion kruipt er nog eens even achter. De marge is één, maar Twente moet hoe dan ook... In, de rest, ...in het restant van deze tweede helft komen tot een goal. Wissgerhoof kijkt, maar Cornelis speelt de bal even terug... ...omdat Wissgerhoof in de dekking stond. En Michailov opent dan snel richting Douglas... ...die in de belangstelling zou staan van de concurrent van Mufika... ...van Sporting Lissabon. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je ook naar Louis Jao kijkt, dan wil men dat soort verdedigers graag hebben... En te meer daar Douglas, zoals nu, zich goed ook inzet om de bal te geven aan de linkerkant van het veld. Ola John met zijn eerste actie. Ola John met een goede sleep. Dan kan hij er wel voorgeven. Ja, de keeper kan er zeker niet bij komen. Wordt hij gekopt en uiteindelijk gaat hij met een tikje over de lat van Arthur. De eerste hele goede actie van Ola John. Die in 20 seconden meer laat zien dan Bayrami in de voorgaande 57 minuten. De corner is van Ruiz. En dat betekent dus weer vanaf de rechterkant een indraaiende bal. Het wissel van Douglas in het strafschopgebied met John eventueel voor de afvallende bal. Daar komt die bal richting de keeper. Weer met twee vuisten. Alleen nu komt die bal niet bij John terecht. Maar bij een speler van Benfica, Dat is Nolito die dan direct de counter inluidt. Samen met Cardoso. Aymar. Ze komen er met z'n vieren uit. Er komt ook die invaller. Amorim komt eruit. Uiteindelijk nu gevonden. B.O.I. Amorim aan de linkerkant van het veld. Linkkant van het strafstofgebied van FC Twente. Hij wil schieten. Die uitbraak dus over drie, vier schijven. Razendsnel uitgevoerd. Het schot wordt geblokt. Er gaat via FC Twente-verdediger Wischorhoff over de zijlijn. Die levert Benfica aan ook van nog wel een ingooien op voor Emerson. Ter hoogte van het strafstofgebied van FC Twente aan de linkerkant. Dus even oppassen achterin. Iedereen even vastzetten. Want het is zoeken. Emerson gaat die bal denk ik voor de slingeren. Kan vergooien deze Braziliaan. Komt hij inderdaad in de 16 meter gebied. Cardoso vindt hij wel kan hem doorkoppen. Het slechte wegwerken is van Brama. De overname door Aymar. Dan uh, is het gevaar nog niet geweken. Alhoewel uiteindelijk uh, wordt hij dan wel weggewerkt. Dan kan Janko overnemen, krijgt de vrije trap mee. Ja, natuurlijk is dat een overtreding. Een overtreding die uh, uh, snel werd begaan uh, door uh, Garay. En de... geen gele kaart zegt de scheidsrechter daarvoor. Terwijl er uh, misschien best een reden toe was. Maar voorlopig is het allemaal nog wel sportief in deze wedstrijd. ...krijgen we een uh, vrije trap van de penalty stip. Brama speelt hem naar Tindalli. Tindalli naar Willem Jansen. Dan weer Tindalli. Douglas. Douglas even terug naar Michailov. Staat uh, helemaal vast uh, op het middenveld bij, uh, bij Fica. Waar men rustig wacht. En uh, uh, alle gaten die er zouden zijn onmiddellijk uh, dicht. Met uh, Louis Jouden die het kopduel wint... Van Janko, overname met Brahma. Brahma, Tindalli. Tindalli moet die bal dan gewoon geven aan Douglas. Doet dat niet, waardoor Brahma misschien in de problemen komt. Nee, draait ze er goed uit. Willem Jansen dan met de opening aan de rechterkant van het veld. Daar ligt wat ruimte, lijkt het zo nu en dan. Bij Cornelissen, is tussen twee man door. Draait weg van zijn tegenstander Emerson. Dat is een goede bek. Toch probeert Ruiz nog een opening te creëren, maar moet de bal even terugspelen. Is er misschien een mogelijkheid voor Wissgroff om die bal voor te geven? Dat doet het ook, maar die komt weer op het hoofd van Luisao. En deze overname weer van Tindalli. Tindalli, 2 meter voor de middenlijn naar uh, Ola John. Aanname, dan komt hij van links naar binnen. Ja, dan kan hij geen actie ondernemen. Want er staan er wel erg veel Benfica-spelers om hem heen. Gaat het via Tindalli en Brahma naar Douglas. Douglas dan met een strakke instop, dans in gedachten. Uitvoering is iets minder. Gaat dan Willem Jansen voorbij. En dan kan Benfica weer overnemen. En schuift het van positie naar positie. Die uh, middenvelder aan Morin. dan naar uh, Witzel. Die moet wegdraaien van uh, Tindalli. Dan kijkt of er iemand diep gegaan is aan de linkerkant. In dat geval niet. Later wel. En dat is die, uh, die middenvelder Amorim. Wordt afgeproefd door Douglas. Maar dan is er een overtreding gemaakt. Of is die bal over de zijlijn uh, geweest. Nou ja, één van de twee. Twente is in elk geval het balbezit kwijt. Het wordt een ingooi die uh, Maxi uh, Pereira, die Uruguayaanse rechtsbeck mag gaan nemen. Dat doet hij uh, ter hoogte van het Sasson gebied van FC Twente aan de rechterkant. Cardoso zoekt positie. Loopt, past, meet. En krijgt de bal net niet omdat Tindalli er, uh, ertussen zit. Maar Benfica neemt wel weer over. Nou, Morin speelt de bal door, doet dat richting uh, Maxi Pereira. Maxi Pereira het 16 meter gebied in, krijgt een duwtje van Willem Jansen... maar kan uh, toch misschien aan de balbezit blijven uh, tussen twee man in. Willem Jansen geeft hem dan een, uh, een okkie. Zeijzer uh, constateert dat niet, omdat die grensrechter hier volgens mij alleen de dood constateert... want die heeft uh, tot nu toe nog niets goed gedaan. Maar voor Twente wel, want er is opeens ruimte daardoor en Brama. Kan de bal naar Ruiz aanspelen met Emerson voor zich. Nu heeft hij wat ruimte. Nu staan er geen twee man bij hem. Alhoewel Eymar nu assistentie komt verlenen. Kan Brian Ruiz er langskomen. Wordt dit de actie van Ruiz? Ruiz met het schot. Terwijl hij een tik krijgt van Eymar op het juiste moment. Wat betreft Vika, schiet hij die bal meters over het doel. Maar het was de eerste echte dreigende actie van Ruiz. Ze durven iets meer hè, in de tweede helft. Wat wat betreft heeft denk ik wel ontzacht er een beetje uitgepoetst. Terwijl er weer gewisseld gaat worden door Benfica. Saviola, ja, nou ja, het was wel verrassend dat hij in eerste instantie niet speelde bij Argentijn. Hij gaat nu wel komen. En wie, oh wie gaat eruit? Aymar, Aymar, de man over wie wat onduidelijkheid bestond omdat hij niet helemaal fit zou zijn. Nou ja, die heeft zijn werk gedaan. Saviola er dus in, Aymar eruit. ...voor Benfica. Nog altijd die 2-1-voorsprong voor de Portugezen ...in de wedstrijd tegen FC Twente. Twente dat wel wat dreigender is dus... In het, ...in het tweede bedrijf. Maar Benfica heeft dan een hele afwachtende houding aangenomen. En probeert bij een foutje van FC Twente... ...uiteindelijk de buiten definitief binnen te spelen. Dan een razendsnel uitgevoerde counter. Nu even niet, want alles staat gegroepeerd... ...als Arthur de Bal laat belanden op de held van FC Twente... ...waar hij ook een prooi wordt voor de Tuckers. En Luc de Jong nu... ...bijna aangespeeld wordt. Maar ja, bijna is het niet helemaal... Nee, lukt uiteindelijk niet. Uh, Willem Janssen kan er ook niet aankomen. Overtreding van Brama wordt niet bestraft. Janko krijgt dan ook een tikje in de rug, wordt ook niet bestraft. Het spel gaat dus nu gewoon even verder. En dan een overtreding van uh, Brama, die wel wordt bestraft. Maar uh, een paar kleine overtredingen achter elkaar. En Brama maakte dan volgens de scheidsrechter de grootste Emerson in balbezit. Opmerkelijk, die Emerson die vind ik prima speler, die linkervleugel verdedigen. Prima als je dat zegt, geeft hij een verkeerde bal. Alhoewel Douglas nog moet oppassen omdat uh, Saviola in zijn rug liep. Maar die Emerson die moet vrezen voor zijn plaats, want ze hebben niet voor niets Europees en wereldkampioen Cap de Villa aangetrokken van Villarreal. Dus ja, je begrijpt soms niet waarom ploegen bepaalde dingen doen die ze doen. Maar Benfica heeft in ieder geval wel een sterke elftal dat nu een vrije trap tegen zich zag en uh, Tindalli in balbezit ziet met nu Ola John. En als Ola John in de bal is, dan uh, ga je altijd even wat uh, opveren van je stoeltje. Want dan weet je dat er iets onverwachts kan gebeuren. Dat brengt in ieder geval snelheid. En dat brengt in ieder geval iets wat uh, tegen het uh, doorsneepatroon is. Hij durft iets. Brahma speelt de bal nu even terug. Doet dat richting Douglas. Weer het uh, terugplooiende uiteraard van Benfica. Douglas uh, gaat openen, maar dat doet het niet helemaal goed. Alhoewel Ruiz nog even in balbezit komt, uh, kan er dan uh, verder weinig mee gebeuren. Is de overname na een verkeerde aanname van Olito toch even weer voor Twente via de rechterkant van het veld. is terug naar Cornelissen. Cornelissen naar Wisserof. Wisserof tussen de benen door van de tegenstander. Cor uh, Wisserof. Wisserof probeert de bal binnendoor te steken, speelt hem dan aan de linkerkant van het veld. Waar Janko in ieder geval de ruimte creëert die ervoor nodig is om Ola John in de bal te brengen. Maar in dit geval is er al buiten spel geconstateerd. Dan was het jammer, het was een soort basketbal screen wat hij in zijn eentje opzette. Maar uiteindelijk was het dus allemaal niet nodig omdat er al was gevlacht en gefloten. Het fluitconcert is er omdat doelman Arthur alle tijd neemt in de 66 e minuut van de wedstrijd en de 2 voorsprong. En nog steeds gaan de mensen fluiten, maar de scheidsrechter loopt weg en zal dan zeker niet direct gaan aanrennen met een gele kaart. Arthur met de vrije trap. Die komt terecht op de helft van FC Twente. Douglas moet de lucht in. Nee, hoeft hij niet. Omdat Willem Jansen er eerst tussen zit. Dan Cornelis die de bal raakt. Dan raakt Janko de bal kwijt. Amorien, Amorien Wietsel. Het gebeurt allemaal rond de middenlijn. Het jagen van FC Twente. Het sorteert bijna effect omdat Janko ertussen zit. Nou, tweede interventie is wel goed, Douglas. En dan kan Twente misschien aan een counter denken met Janko. Janko kijkt, kant, ja, maar draait. Stond. Maar het duurt allemaal te ja, lang. Er, stond land. Stond niemand er aan de rechterkant. Niemand. Nee, hij wil openen naar de rechterkant. Ja, Daar kijkt hij naar, maar er was niemand mee. En dus is er balverlies. En is Saviola nu de man die het balbezit heeft? Namens Benfica, Emerson meegekomen aan de linkerkant. Die Braziliaanse bek gaat de bal voorgeven. Daar is Cardoso en daar is het schot van Nolito. Dat niet eens, ja het gaat wel heel ver naast. Maar uh, nauwelijks uh, of, of niet over de achterlijn leek te gaan. Uiteindelijk heeft Cornelis het geduld om te kijken naar de stuit. Waar die bal terecht komt, inderdaad over de achterlijn. Michailov heeft de doeltrap genomen. Een snelle spelhervatting voor FC Twente. Het is Tindalli met het balbezit richting de middellijn. Nee, hij past in de middencirkel naar Wout Brama. Die draait even om zijn as. En nu naar Peter Wischhof Die net wel een hele aardige actie had in aanvallend opzicht. Maar uiteindelijk voor het strafselopgebied ook niet meer wist wat hij ermee moest. Nee, maar iedereen is aan het zoeken. Zodra iemand van Twente balbezit heeft... dan zie je hem zoeken naar iemand die er vrij staat. Tindalli vindt natuurlijk de jong. En die speelt naar Willem Jansen. Willem Jansen heeft altijd wel overzicht. Speelt die bal goed door naar Ruiz. Ruiz in de 16 meter. Kan de bal over de achterlijn misschien nog voorgeven, doet dat nu en dan moet de jong scoren, doet dat niet, goede aanval en dan nu Cornelissen, die doet het ook niet en dan nu Brahma, die doet het ook niet. Drie keer schieten voor een kwartje. Ja, maar het was wel in ieder geval een hele goede bal van Willem Jansen richting Ruiz met een goede loopactie en nu zegt de doelman dat hij geblesseerd is. Die gaat nu ouderwets tijd rekken en de scheidsrechter zegt, nou ja, zeg het maar, dan gaan we door of gaan we niet door en Arthur zegt, ik heb gewoon last, dus komt er een verzorging. Het was uh, ja, drie keer. Cornelissen wordt geblokt en uiteindelijk schiet Brahma de bal over. Maar de mooiste actie was natuurlijk van Ruiz, die naar de linkerkant van het strafschopgebied gaat. De keeper dan uiteindelijk uit zijn goal komt, maar ziet dat hij veel en veel te laat is. Heel snel terug moet rennen. Ruiz moet dan nog wel een speler uitkappen. En geeft dan inderdaad de gelegenheid in eerste instantie om uh, te schieten aan Luc de Jong. Daar een hele goede redding van deze Arthur. Die over de grond dus prima is. In de lucht wat minder zeker. Met enige regelmaat bokst, waar pakken ook wel gewenst is. En ook niet al te zeker is op, uh, op ballen die vanaf ver worden geschoten. Nu heeft hij even alle rust, pakt hij even zijn tijd in de 68ste minuut. Met die 2-1 voorsprong voor Benfica zit hij op de achterlijn, wordt hij opgelapt door dokter en verzorger van Benfica onder toezicht oog van de scheidsrechter Mayenko. Nou, die gaat dan de bal nu geven aan de keeper van Benfica, die weer helemaal oxofris is. De bal neerlegt en een doeltrap gaat nemen terwijl iedereen weer opschuift richting de helft van FC20. Drie kwart van de wedstrijd zit erop. Twee in voorsprong dus voor Benfica. Doelpunten in de 21e en 35e minuut van Benfica en de zesde minuut al van Twente. Maar Twente dat verwoede pogingen doet om in ieder geval hier niet te verliezen in eigen huis. Dat zou al een behoorlijke prestatie zijn gezien het spelbeeld in de wedstrijd en gezien het betere van het spel van Benfica. Nu Saviola die schiet ook maar een metertje naast het doel. En ook dit was weer een schot van buiten de 16 met heel veel verneind geschoten. En daar komt Twente dus goed weg. De bal nu van Michailov richting Douglas. Douglas uh, met de bal in de voet. Saviola uh, schermt een beetje de zone af. Dus moet er weer een lange bal komen van uh, Douglas. Maar die komt bij Roewes terecht. En dat is dan niet de langste man. Waardoor de overname er weer is van Benfica dat er probeert uit te komen via de linkerkant van het veld. Cardoso kan de bal niet binnenhouden. Waardoor er uh, een meter of twintig voor de middellijn aan de rechterkant van het veld uh, een inworp genomen gaat worden. Door uh, FC Twente die inmiddels al is genomen. En Wisserhoff de bal speelt naar Douglas. Douglas bij zijn eigen 16 meter gebied. Ook hij. Je ziet gewoon van... naar wie moet ik hem spelen? Brahma kan de bal dan spelen naar Tindalli. Dat is goed gedaan door Willem Jansen. Die loopt een keer een ruimte in die niet bezet is. Maar die raakt de bal dan ook weer bijna kwijt. Uiteindelijk geeft hij de bal dan richting Wisserhoff. En is en er niet veel mee opgeschoten... Zeker niet als Wischelhoff de bal weer geeft aan Douglas. En Douglas mag uh, met de bal aan de voet uh, redelijk opkomen. Dat vindt men niet zo heel gevaarlijk. Alhoewel die bal niet onaardig is, maar te hard is. Ja, de, die ploeg doet het handig. Daar waar uh, balbezit is voor Twente, laat men het over aan Wiskelhoff en aan Douglas. En dat zijn dan niet eenmaal de mensen als centrale verdedigers die uh, de ideale opbouwers zijn. Waardoor uh, ja, het spel van Twente goed is ontleed door uh, de coach van uh, de tegenpartij... Die daar goed oog op heeft gehad en tot nu toe ook de bovenliggende partij is. Dat geldt ook voor Douglas omdat hij een kopduel wint. En Tindalli draait dan naar de binnenkant, speelt daar Brahma aan. Brahma draait dan de verkeerde kant op, raakt die bal net niet kwijt omdat hij dan Tindalli kan vinden. Maar die brengt hij dan ook weer in problemen, dus moet die bal weer terug. En zo verstrijken de minuten en wordt de kans steeds kleiner dat FC Twente nog een doelpunt gaat maken. Twintig minuten zijn er nog te spelen. Hier in Enschede als Cornelis een lange bal speelt richting Janko. Die staat voor het het gebied van Benfica en kan hem spelen naar de linkerkant. Ola John. Nou, aardige actie komt naar binnen. Ola John gaat schieten, denk ik. Ja, het is een schuiver. Dan ligt uiteindelijk Arthur in de goede hoek en heeft die bal ook te pakken. Maar het was een snelle voetbeweging waarmee hij in eerste instantie Amorim het bos instuurt. Dan wat ruimte voor zichzelf creëert. Het schot wel kan loslaten, maar echt ook dat is niet een schot waar je van zegt. Nou ja, dat is met overtuiging. Het is een poging en niet meer en niet minder dan dat. Terwijl Twente inmiddels het balbezit weer heeft via Peter Wischgehoff op eigen helft. Bal weer naar Cornelissen, duurt erg lang voordat die speler van Benfica tegenkomt. Kan wat pasjes voorwaarts maken, doet dat niet. Speelt hem weer zijwaarts. Nog altijd op eigen helft. Naar Peter Wischhof. Die kijkt dan wel. Moet nog wel de middenlijn oversteken. Dat gebeurt nu. Dan gaat Cornelissen wel diep. Dan gaat Cornelissen diep. Kan die bal misschien via de Jong naar Cornelissen. Maar die bal wordt door de jong niet goed aangenomen. En dan kan Cardoso direct in de uitbraak worden weggestuurd. Cardoso richting het schasopgebied. Cardoso gaat zelf schieten. Redding Michaelhof. En Brama op de rand van het schasopgebied, pakt die bal op. Ja, dubbele stond te pitten. En uh, die hief zelf uh, het buitenspel, uh, de buitenspelval op. Waardoor deze kans ontstaat. Misschien dat Twente nu de bal goed kan geven. Cornelissen doet het richting Luc de Jong. Ook weer hij twee man om zich heen. Luc de Jong speelt de bal dan goed richting Ruiz. Op het punt van het 16 meter gebied. Daar wil Willem Jansen de bal hebben. Krijgt hem niet. Ruiz krijgt die bal terug. Ruiz tussen twee man in. Speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Komt die bal voor? Komt die goed voor? Komt die? Ja, Ruiz! Oh, Ruiz! Nee! In twee instanties lukt het niet. Oh, oh, oh, oh. Dit was de absolute kans. Die bal die opeens zomaar voorkomt, een bal die uh, door Ruus ingetikt had moeten worden. Maar ik moet uh, eerlijkheidshalve zeggen dat de reactie van Arthur de Doelman prachtig is. De bal komt voor via Willem Jansen. Uiteindelijk ja, van een meter of zeven weet Ruus niet verder te komen dan het lichaam van Arthur die zich daarna op die bal gooit. Beste kans voor Twente op 2-2. Maar voorlopig is het nog steeds 2-1 in het voordeel van Benfica. Perfecte reflex hoor, van, ja. van die doelman. Wat dat betreft mag Benfica hem wel dankbaar zijn. Want hij ligt toch steeds op de goede plek. Ruiz. Ruiz ontpopt zich steeds meer en meer als smaakmaker in deze tweede helft van FC Twente. Met nu Ola John. Ja, dat, is, dat moet zorgvuldiger. Tindalli wil Ola John in de voeten aanspelen. Maar speelt hem 2, 3 meter achter Ola John die dat ook niet meer kan herstellen. En dan gaat het balbezit dus verloren. En weet je dat je zomaar een minuut kwijt bent als er ingegooid moet gaan worden door Maxi Pereira. Die natuurlijk kijkt, natuurlijk geen afspeelmogelijkheid ziet en lang wacht. Hij vindt het uiteindelijk Wietstel aan de rechterkant. Kopt de bal naar, het as, naar de as van het veld. Daar waar hij door Benfica wordt verloren. En door Twente nu via een driehoekje wordt uitgespeeld John, Brama en Jansen. Jansen heeft de bal dan nu weer terug maar nog wel 3 meter. Voor de middellijn Douglas standen Dan steekt Tindalli de middellijn over aan de linkerkant. Kapt hem voor zijn rechterbenen. Gaat de bal richting het omgebied geven waar Janko de lucht in gaat. Het wel niet wind. Kan Cornelis die bal dan nog oppakken? Ja, dat kan hij. Maar die krijgt de bal op de knie. Tindalli heeft last van zijn hamstring. Heeft hij last van zijn hamstring? Ja. Oh, dan heeft hij zich nu net overstrekt hier ergens. Want uh, hij ja. was net nog in, uh, in volle vaart. Hij loopt de hele tijd uit zijn hamstring... Uh... De Koenig. Koenig is overigens die ja, de bal te ver voor zich uitspeelde. waar hij over de achterlijn ging. Ja, ik Goed, denk ja, dat Tindalli ben... direct uitgaat. Ja, dan dan die, heeft, die... die heeft gewoon echt last. En die zegt nu ook uh, tegen medespelers van uh, ik ga direct gewisseld worden. Want ik heb gewoon last. Hij loopt nu weer uh, te kijken. Op het moment dat Arthur die bal naar voren trapt. En uh, Douglas alle tijd heeft om een kopduel te winnen. Dat wint hij van Cardozo. Ruiz kan er dan niet bij komen. Emerson neemt over. Speelt de bal dan uh, Nanolito die de bal niet binnen kan houden. En dan denk ik dat er uh, een wissel gaat komen bij Twente. Dat uh, Tindalli... ...er direct uitgaat. Nee, dat nog niet. Men gaat gewoon verder. Denkt Tindalli lekker dan. Balbezit voor Wisselhoff. Wisselhof met meters voor zich en speelt de bal naar Tindalli. Tindalli wordt direct opgejaagd door Amorim, maar heeft de bal dan nog even in bezit. Speelt hem naar Janko. Uh, nee, en ook niet naar Luc de Jong. Dus naar een verdediger van Benfica. En dan is er ook nog de overname. Zit Luc de Jong daar goed met het lichaam tussen? Is Brama aan de bal? Die raakt hem kwijt aan Wietzel. En dan gewoon in de korte combinatie tikt Benfica Twente weg op het middenveld. Zoals eigenlijk de hele tijd. En Saviola... Die ook nog bij Barcelona onder meer heeft gespeeld. Die probeert dan die bal goed naar voren te spelen. Lukt niet. Wisgenhof met de trap naar voren. is aan de bal. En een combinatie van Twente zit er niet in. Sterker nog. De overname was er even. En dan uiteindelijk denkt Tindalli... Als ik die bal nou daar vandaan gewoon over de zijlijn, Ros, dan mag ik er misschien een keer uit. Ja, dat was duidelijk. Tindalli last dus van de hemstring. Zal vervangen worden door Bart Buizen, neem ik aan. Ja, die staat klaar hier. Oké, okay, daar kan ik niet zien hier vandaan. Oké, okay, die gaat er dus inkomen. Een linksback voor een linksback. Dus uh, tactisch uh, is er uh, niets uh, veranderd. Dat betekent het wel dat de wissels aan uh, de kant van uh, Twente zijn opgebruikt. Ingooi van uh, Maxi Pereira namens Benfica aan uh, de rechterkant bij uh, de Portugese. Bal uiteindelijk terechtgekomen bij uh, Douglas. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied. Lange haal van de Braziliaan. Die uh, ja, bij Janko terecht moet komen, maar die zit wel heel stevig in de tang. En dus kan hij het kopduel niet winnen. Neemt Fica het balbezit over met Maxi Pereira die de bal speelt naar Cardoso. Die nogal vrij is en de bal kan geven Saviola in de as van het veld. Er is nog iemand mee, er is nog iemand mee. Wie is dat? Is dat Nolito? Ja, dat is Nolito. Maar zijn schot wordt geblokt door Cornelissen. Opgevangen, linkerkant op Door Cardoso komt die bal voor. Gaat aan Michailov voorbij, gaat eigenlijk aan iedereen voorbij. Buizen heeft dan nog net de rust om die bal te laten gaan. Gaat wel over de achterlijn, maar is wel door een Twente-speler getoucheerd. Volgens de arbitrage en dus komt er wel een corner aan. Voor Benfica met nog een kwartier en een beetje extra tijd op de klok. Gaat Benfica tenminste misschien vandaag nog een corner nemen. Dat is de gedachte van het uh, publiek. Want het duurt erg lang voordat iemand zich meldt voor die corner die uh, te nemen is uh, vanaf de rechterkant. Een paar mensen van Benfica vooruitgeschoven. Natuurlijk de centrale verdedigers melden zich toch nog maar een keertje in het strafstroomgebied. Het is uh, Nolito, een van de doelpuntenmakers van Benfica. Een van, twee, uh, doelpunten dus, een van de twee doelpuntenmakers van Benfica die die corner neemt vanaf de rechterkant. Maar weggekopt door doepers. Babbe zit weer voor Benfica, dat niet open naar de rechterkant. Dat uiteindelijk nu wel doet naar een lichaamsschijnbeweging. Dus uh, mogelijkheid weer voor Benfica om uh, binnen het 16 meter gebied uh, te komen. De voorzet van Maxi Pereira lukt niet, omdat uh, Douglas daar goed tussen zit. En dan Ola John, dan is er wat ruimte misschien voor Twente. Ruimte, als het wordt gezien door Willem Jansen, uitstekend gezien zelfs. Luc de Jong aan de rechterkant uh, van het veld uh, struikelt een beetje om Emerson heen. Maar struikelt dan letterlijk tegen een overtredingmakende Javier Garcia... Twente wil dan de vrije trap snel nemen, maar de scheidsrechter vindt dat te snel. Dus uh, krijgt Twente de gelegenheid om uh, wel wat te doen richting het doel van Arthur. Maar staat iedereen en alles van Benfica weer achter uh, de bal. En dus het is het dus moeilijk om daar een opening te creëren. Hoe uh, is, gaat die uh, vrije trap nemen? Een uh, vrije trap op een uh, meter of 35 van het doel van Arthur. Lijkt me mission impossible, maar je weet het maar nooit. De wonderen zijn de wereld die de uitbal komt op de rand van het 16 meter gebied. Nee, helemaal niet bij het rand van het doelgebied. En uiteindelijk is het een makkelijke proie voor Arthur. Ja. Is het een verrassing dat Benfica beter is dan Twente? Nee, als je zegt dat er drie van de vier ploegen in de halffinales van de Europa League zaten. En nee, als je ook weet wat PSV uiteindelijk niet kon klaarspelen een paar maanden geleden tegen dit Benfica. Twente probeert het met een leeuwenhart, dat wel. Terwijl er nu een hele slechte bal weer is van Brama, die, die de bal zomaar kwijtraakt. En net was Buizen die daar helemaal liep. Terwijl er nu het balbezit is voor Amorim. Amorim aan de rechterkant van het veld draait en keert een beetje... Via Wietsel en Amorin wordt er een combinatie opgezet. Maar Willem Jansen toont uh, felheid en uh, creëert balbezit. Voor uh, Luc de Jong. Die even wegdraait naar zijn eigen helft. Buisen en uh, John. Maar John moet daar misschien niet in balbezit komen. ja, speelt de bal wel uh, door uh, de benen van uh, Maxi Pereira. Die vervolgens de overtreding maakt op John. En dat is gezien door de scheidsrechter. Buizen heeft hij vrij trap inmiddels genomen aan de linkerkant. Een meter of zes uh, voor uh, de middenlijn. En Wiskerhof steekt diezelfde middenlijn nu over om maar weer eens op de helft van Befica terecht te komen. Er is daar Cornelissen, die staat heel dichtbij, wordt snel opgejaagd. Brama dan gevonden in de as van het veld. Het kan breed naar Jansen, het kan nog veel breder naar Buizen, die wat meer vrijheid geniet en wat stappen voorwaarts kan maken. Buizen dan met een voorzet, die kan Ruiz niet aannemen in het strafschopgebied. Dan kan Emerson opvangen en uitverdedigen. Maar het uitverdedigen levert uiteindelijk weer balbezit op voor FC Twente, Douglas, Wiskerhof. Visgehoff op de helft van de tegenstander Ruiz vinden. Misschien een individuele actie van hem. Of we zoeken naar Tim Cornelissen die ver is doorgeschoven. Cornelissen komt naar binnen. Maar die actie is zo voorspelbaar. Daar trappen die Portugezen niet in. En direct nu de uitbraak van Benfica. Ja, hij krijgt direct een counter. En uh, die komt er nu al met Saviola. Saviola om buizen heen. Dan uh, heel goed gedaan. Uh, uiteindelijk door Brama, Die erger voorkomt. Maar de counters van Benfica worden steeds gevaarlijker en de moedeloosheid bij Twente groter. Omdat uh, men uh, wel heel hard werkt, zoals Ola John. Maar tot nu toe nog weinig openingen heeft kunnen creëren. Misschien dat het er nu gebeurt met Ola John. Met uh, Maxi Pereira voor zich. Ola John geeft die bal voor. Dus is het? Uh, ja, Ruiz, die geen overtreding maakt volgens de scheidsrechter. Volgens mij wel. En volgens alle Portugezen ook. Maar wat maakt het uit? Ruiz scoort 2 tegen 2. Ik dacht een zetje in de rug. En dat denken nog steeds alle Portugezen. Daar uh, wordt uh, fel geprotesteerd. Laten we direct maar in de herhaling kijken. Maar het maakt me helemaal niet uit. Met ook nog een gele kaart nu voor de doelman Arthur. Met uh, de voorzet die er uiteindelijk komt. Van die Ola John die zo fris en vrij is ingevallen. Die om uh, Maxi Pereira heen draait. Dan een uh, actie maakt en hem uh, met het rechterbeen voorgeeft. En dan ja, het is een duwtje in de rug. Uh, je mag ervoor fluiten. Je hoeft er niet voor te fluiten. En zeker niet uh, zoals nu ja, in die dc ja, hij halen. Leunt, wel en leunt wel, maar ja, het interesseert me helemaal niet. Nee. Ruijs scoort 2-2 en brengt de spanning weer terug. En omdat wij uh, waarschijnlijk toch iets uitgesproken zijn geweest, valt het beeld ook even uit. Dus kunnen we nu helemaal geen mening meer hebben Lekker dan. over wat er gebeurt. Maar wat duidelijk is, is dat het stadion ontploft is bij deze goal van uh, Ruijs op de voorzet van uh, Ola John. Wat leuk voor die uh, linksbuiten, dat hij zo'n prima invalbeurt kent. Hij heeft in elk geval durf. Hij heeft een actie en uh, levert nu dus de assist voor de goal van Ruiz. Nu moet Twente wel oppassen dat het niet weer in de valkuil loopt. En dat er dadelijk een razend counter van Befica weer een doelpunt oplevert. cel heeft de bal, wordt opgejaagd door Buizen. Daarom moet de Belg helemaal terug naar uh, Maxi Pereira. Maxi Pereira terug naar Arthur. En Arthur brengt de bal weer in het spel. Daar waar op het middenveld Douglas het komt nu wel niet. Ja, en twee man van Twente zaten er uh, bovenop en hadden dan ook een balbezit. Wat mis ik bij de Twente? Ik mis Theo Jansen in vergelijk met vorig jaar die de gif in kon gooien nu wat geks kon doen. En uh, dat, dat ontbeert toch een beetje dit Twente op het middenveld. Dat er uh, niet onaardig wordt gevoetbald door Willem Jansen. Zwak wordt gevoetbald door Brama. Maar dat er uh, te veel onnodige fouten worden gemaakt. Zoals ook uh, Ruiz die de bal nu niet goed gaf. Maar misschien dat Luc de Jong nog met kracht uh, langs zijn tegenstander kan komen. Dat lukt niet. Want die Garcia is een uh, prima middenvelder die uh, als. Uh, man met de punt naar achter op het middenveld bij Benfica veel weghaalt. Emerson opent dan aan de linkerkant van het veld. Oppassen geblazen. Nolito gaat richting het 16 meter gebied. Nolito. Nolito met wissel voor zich. Nog steeds Nolito. Aan de rechterkant van het veld staat Amorim. Maar de bal gaat even naar Witsel. Witsel uh, richting Saviola. Saviola naar Witsel. Aan de linkerkant komt Emerson direct oplopen. Die krijgt die bal van Saviola aangespeeld. Komt er een mogelijkheid voor Benfica. Bal gespeeld op de rand 16 meter. En uiteindelijk gekraakt. En uh, dan zegt... Terwijl de bal over de achterlijn gaat en een corner komt van Vika Douglas. Van jongens, kunnen we alsjeblieft nog een beetje meeverdedigen op het middenveld. Want uh, het gaat allemaal heel simpel. Het is zo makkelijk om uh, te zien wat er daar gebeurt. Dat is in zijn makkelijkheid, zegt Kruijff altijd. Het makkelijkste voetbal is altijd het moeilijkste. Ja, en vooral de bal niet brengen, maar één keer raken en ja. de bal het werk laten doen. Dat zijn ja. allemaal hele simpele dingen, ja, maar, maar het, het wordt zo, tot die perfectie het, uitgevoerd. De corner komt van Nolito vanaf de rechterkant. Oppassen, dus. Het is organiseren voor Michailov. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar wel verlengd. Maar het levert verder geen gevaar op. Bal komt terug naar de rechterkant. Waar Nolito nog stond te wachten. Doet dus nu met de arm op terug. Bal komt. Maar Michailov heeft hem bij de eerste paal te pakken. Ook geen speler van Benfica daar in de buurt. Dus kan de Bulgaar razendsnel de bal weer in het spel gaan brengen. Dat doet hij met een dropkick richting Ruiz die aan de linkerkant staat. Boven zich heen ziet gaan en uiteindelijk ziet dat Arthur uit de goal gekomen is. En de bal aan de voeten heeft nu tergend langzaam die bal opraapt. Dan denkt Janko, ga maar eens kijken. Misschien kan ik Arthur tot wat spoed manen. Arthur laat een, zich niet tot spoed manen. Wel een zuiger hè die keeper. Het is een hele vervelende wow. man. Hele vervelende man. Hij trapt de bal nu gelukkig wel in de voeten van Willem Jansen. Die wil vervolgens Ruiz wegsturen. Nou, dat is doorzien door Emerson. De Fica neemt de balbezit weer over. Janssen maakt de overtreding. Net iets voor de middelaar. Ja, maakt een overtreding. Garcia nam hier mee in zijn val. Er werd een soort coca net buiten de mat ingezet. Is in ieder geval de vrije trap voor Luizao. Terwijl het publiek in ieder geval tevreden is dat er een 2-2 stand op het scorebord staat. En wellicht is er nog wat te halen in het restant. Zeven officiële speelminuten nog. Met de vrije trap te nemen door Luisao. Komt op de rand van het 16 meter gebied. Daar moet Twente toch weer oppassen. Wordt er weggekopt in het hart van de verdediging door Wisserov. Is Brahma de die de bal naar voren trapt. Maar doet dat in de voeten van Emerson. En Emerson speelt de bal dan even terug. Op zijn beurt richting Garay. Zijn we wel overigens te hoogte van de middellijn. Garay, wat gaat hij doen? Bal diep spelen richting Cardoso. Goede spits. Die buitengewoon bal vast is en sterk is. Maar nu de bal kwijtraakt. Waardoor Twente eruit kan komen. Emerson is weg aan de rechterkant. Aan de linkerkant is er ook wat ruimte. Wisschorhof gaat zichzelf vastlopen. Zoals gezegd is niet de man die dat soort dingen moet gaan doen. Maar hij kon de bal niet kwijt. Nolito speelt de bal naar Morim. Opgejaagd door Buizen. Buizen doet dat goed. Nee, doet dat niet goed. Althans volgens de scheidsrechter maakt een overtreding zo heeft Benfica weer balbezit. Staat iedereen en alles behalve de keeper van Benfica nu weer op de helft van Twente. En uh, zegt Janko, uh, nou neem hem toch maar uh, op jullie eigen helft. En Louis Xau zegt, ik dacht het niet. En dat kost dus allemaal weer seconden. Want uh, één ding kan je ze zeggen. Ze zijn getrukt, geprofessionaliseerd. En ze zijn slim. En ze zijn ook sterk. Louis Xau speelt de bal op de rand van het 16 meter gebied. Is uh, uiteindelijk een prooi voor Cornelissen die mij uh, goed bevalt in deze wedstrijd. En dan uh, probeert Emerson de bal... Uh, buiten de lijnen te laten lopen, ondanks het aanhouden van Ruiz. Het lukt, Emerson, inworp voor Benfica. Ja, ze zijn ook tevreden, hè, de Portugezen, want uiteindelijk twee doelpunten hier maken... met 2-2 met die wedstrijd van volgende week. Achter hem ga je best met een goed gevoeld vliegtuig in terug naar uh, Lissabon. Balbezit voor Nolito. Aan de linkerkant twee man van uh, Twente om hem heen. Cornelissen uh, en Douglas. Douglas schijpt in. Cornelissen neemt over. Lange bal van hem richting uh, Janko. Komt niet op het hoofd van de Oostenrijker, wel op de helft van Benfica. Luciaal wordt opgejaagd door de Jong. Terug naar Arthur. Arthur niet altijd even zeker met zijn trappen. Nu wel. Hoewel op het hoofd van Buizen. Maar ver weg dus van de goal van Befica. Want rond de middenlijn pakt hij die, die bal op. Ola John. Wat een goede steekbal is dit zeg. Op Buizen. Buizen moet nu spelen naar de Jong. Hij heeft dan zoveel moeite om de bal onder controle te krijgen ja, en de bal toch in voortzetting te geven. Of hij zelf die actie ging maken ja, in paas. Maar die jong stond er fantastisch die... voor. Ja, hij stond er heel goed voor. Dus hij uh, was een goede bal ook van de Jong. Die nu trouwens op karakter de bal verovert richting Wischol speelt. Ja, en die staat dan in een, uh, in een uh, druk stukje van het veld waar hij de bal verliest aan Garcia zit weer voor Emerson. Nu gespeeld naar Saviola. Saviola naar Garcia. Garcia speelt de bal naar Witsel. Zoals de formatie van Benfica elkaar makkelijk vindt in goede combinaties. Opening van links naar rechts. En aan de rechterkant Maxi Pereira. Maxi Pereira met Ola John. Geen overtreding van Ola John. Goed gezien door de scheidsrechter. En Ola John dan met een hopelijk goede voortzetting. De bal komt terecht bij Willem Janssen Hij neemt de bal onder controle. Had ook op roe gekund. Maar de ruimte is er nu opeens veel meer. Met Brahma, maar die speelt de bal weer slecht. Die speelt uh, ja, de bal dan uh, tegen het lichaam van de tegenstander. Appelleert voor uh, vermeend hands. En dan uh, is Saviola een bal bezit. Saviola en Cardoso gaat weer een keer schieten van grote afstand. En doet dat in de handen van Michailov. Hij, uh, en met hem bedoel ik dan, uh, Ola John, kent een prima invalbeurt. Hè? Net op karakter die bal veroveren. Precies Zeker. wat Trente nodig had in uh, deze tweede helft. Dat de verademing om deze jongen aan het werk te zien in vergelijking... Met Bayrami in het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Bart Buijsen namens FC Twente. Halverwege de helft van Benfica. Ja, speel maar naar die John. Die heeft altijd wel iets leuks in gedachten. En nu legt hij de bal voor de goal. Ja, dan schrikt Arthur nog even. Omdat hij hem wel erg gevaarlijk richting de lat ziet gaan. Maar uiteindelijk tot opluffing van de Portugese doelman gaat hij er ook overheen. Nou, dat is leuk. Terug op de Nederlandse velden. Matic komt nog even in het veld. U weet, de speler die vorig jaar bij Vitesse speelde. eigendom was van um, Chelsea. En uiteindelijk in een, in een deal met David Luiz werd betrokken. Hij naar Chelsea. En in de wetenschap dat Matis dit jaar bij Benfica zou spelen. Cardoso gaat eruit voor de Sevier. Zit in de slotfase van deze wedstrijd. Dan gaan we volgende week dan het wonder van Lissabon beleven. Waarin Twente met een 1-0 overwinning wegkomt. Het blijft voetbal. Maar als je zo over bijna 90 minuten kijkt. Dan moet je zeggen dat dit Twente een maatje te klein is voor Benfica. Maar zoals gezegd. De wonderen zijn de wereld niet uit. En wellicht gebeurt er ook nog wat in die slotfase. Arthur trapt die bal naar voren. Komt op de helft van Twente. Wisgerhof wint het kopduel. Kan hij er ook richting aan geven. Janko kan er niet bij komen. De bal wordt dan heel fel weggewerkt uh, door Garay. En is het uiteindelijk uh, Michailov die de bal pakt. En dan uh, moet er nog één keer misschien iets gaan gebeuren met Douglas. Dan ongetwijfeld wat de zure tijd bij komen. Met uh, het balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Met Buizen. Buizen met uh, de bal aan de voet. Pelt de bal uh, richting uh, Luc de Jong. Twee man bij zich. Raakt Twente de bal kwijt. Luc de Jong krijgt dan een schop. Daar ligt hij nu voor de dekoud. Dat wordt niet geconstateerd. Het spel gaat verder. Wietzel nog in balbezit. Wietzel speelt dan de bal door. En Fica gaat ook gewoon door terwijl Luc de Jong buiten de lijn ligt. Alex Wietzel. En dan probeert Buizen nog een trap uit te delen aan Wietzel. Is de overname er voor Brahma. Staat Luc de Jong inmiddels weer binnen de lijnen. En via Willem Jansen krijgt Luc de Jong de bal. Die hem niet goed speelt. Zomaar weer in de spelt van Saviola. Saviola met de stap naar voren. Saviola en ja, kijk, er zijn afspeelmogelijkheden. Ja, Nolito, Nolito. Er bewegen veel mensen rond het, op het gebied van FC Twente. Steekbal uiteindelijk naar de buitenkant waar Douglas zich bijna verslikt in Matic. Tegen de middenvelder de Servier aan in de handen uiteindelijk van Michailov. En dan kan Twente er weer uit met Buizen. Buizen gaat over de middenlijn heen nu vanaf de linkerkant. Die gaan de bal geven richting Ruiz. Die staat aan de rechterkant, maar die wacht zo lang. Dat Emerson er makkelijk voor kan komen. En dan kan Benfica wellicht weer gaan counteren. Nee, niet. Want Wischelhoff doorziet dat. En geeft de bal mee aan Ruiz. Maar doet dat dan weer zo hard dat Ruiz die bal niet kan binnenhouden? En dan gaan er, of gaat er dus kostbaar balbezit verloren met een 2-2 stand. Met een anderhalve minuut op de klok en een minuutje of drie extra tijd. Vanwege al dat gewissel. Misschien zelfs wel vier, omdat er wat op hout is geweest. Onder meer ook rond doelman Arthur. Nou, Twente, probeer het maar. Probeer nog één keer die derde goal te maken. En dan heb je vast en zeker de hulp van Ola John nodig. Die wordt nu gevonden. Geeft een aardige stift in het schafschopgebied. Waar Janko zich dan wel meldt. Die bal komt vanaf de linkerkant. Daar komt Janko. Maar daar komt ook Arthur die wat weifelend aan deze wedstrijd begon. Maar zich toch prima hersteld heeft gedurende deze wedstrijd. Die in het hagelwit gestoken keeper van Benfica. Lange bal van hem op het hoofd van Cornelissen. Vervolgens Matic die de bal naar voren schiet. Maar zo onhandig dat hij hem speelt in de handen van Michailov. Deze Matic boomlang dus we kennen hem heel goed van Vitesse. Geen basisspeler vooralsnog bij Benfica. Maar meer een man van 12-13. Lange bal richting Janko. Doorzien door Luciao. Dan uh, Ola John. Ja, dan doet Ola John ook eens een keer wat fout. Ja, mag hij op deze jonge leeftijd. Speelt de bal richting Buizen. maar doet dat onzorgvuldig. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En dan mag uh, Maxi Pereira gaan ingooien. En we weten van Maxi Pereira dat hij geslepen is. Uh, 27-jarige Oedek Rojaan heeft het nodige meegemaakt en uh, neemt dus de tijd voor het nemen van die ingooi op de voet van Wietsel. maar die, uh, zijn techniek gaat hem even in de steek. Hij staat bij de zijlijn en laat hem over de zijlijn gaan. Dan wordt er bekendgemaakt dat er drie minuten extra speeltijd bij komt. En dat is niet genoeg in de ogen van de Twente supporters. Die hebben meegeklokt en zeker dat 4, vier, vijf, misschien wel zes minuten zijn gekomen. Maar dat zie je toch heel weinig dat er in, zeker op Europees niveau, zes minuten extra speeltijd wordt bijgetrokken. Drie, vier is dan wel het matje en dan heb je het gehad. Die tijd heeft Twente dus nog om die derde goal te maken, om die uitgangspositie nog iets prettiger te maken, maar ook om op te letten dat er niet nog een counter komt van Benfica, waarin het alsnog toestaat, want er wordt gecombineerd Nolito en Saviola, Nolito richting Michailov, en Michailov aan de linkerkant van het schafschroefgebied komt uitstekend de goal uit. En voorkomt eigenlijk met deze combinatie tussen Saviola en Nolito. De derde treffer voor Benfica. Wat de opdracht volgende week in Lissabon. Nog een stukje lastiger gemaakt. Nu blijft hij 2-2 staan in de wetenschap. Dat in de extra tijd er nog wel een corner komt die vanaf de linkerkant genomen gaat worden door Nolito. Uit de opleiding, nou niet echt uit de opleiding, maar overgenomen van Barcelona. Speelde daar een jaar of drie, werd nooit basisspeler, maar is dat dik en dik wel. Bij dit Benfica scoorde al twee keer in de competitie, of één keer in de competitie en twee keer in Europa. Hij Heeft nu ook weer de bal namens uh, Benfica. Hij scoorde natuurlijk vandaag ook een van de treffers. iets gevonden in het schafsopgebied, baas van de linkerkant. iets gaat naar de linkerkant van het schafsopgebied. Zoekt de achterlijn met Speelt speelde tegen Wischoff aan. Geen corner. Wischoff houdt de bal binnen speelde vervolgens zo ongelukkig naar Ruiz... dat hij dan niet over de achterlijn, maar wel over de zijlijn gaat. En Twente dus geen meter is opgeschoten. Want daar staat Emerson namelijk keurig te wachten. En Emerson gaat een corner nemen, of een ingooi nemen, voor Benfica. Gooit kort naar Matic. Matic vanaf de linkerkant het schassoepgebied in tegen Wisschow aan. En dan sleept hij Servier er in de slotfase toch nog een corner uit. En tikt de klok dus verder. Zitten we dus dik in die extra tijd... Als er nog een corner genomen moet worden door Nolito voor Benfica, gaat dat doen vanaf de linkerkant. Daar is Amorim, die meldt zich voor een korte corner. Krijgt ook de bal weer terug van Nolito, Dan gaat hij weer naar Nolito. En die gaat vervolgens aan de linkerkant bij de zijlijn over het uitgestoken been van Bart Buijsen. En dan wordt er geen overtreding gegeven, maar mag er wel een ingooi genomen worden door Benfica omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Matic is weer gevonden. Ja, die gaat richting de cornervlag. Probeert daar weer een corner eruit te slepen. En dat lukt toch voor Dori weer. Want hij speelt hem weer tegen Wiskerhoff aan. Twee keer eigenlijk een identieke actie. En dan denk ik dat de scheidsrechter de bal gaat halen. En een einde gaat maken aan deze wedstrijd. Nee, gaat hij niet. Hij zegt tegen de mannen van Benfica: Opschieten met deze corner. Anders trek ik er zomaar een minuut bij. En daar heeft hij natuurlijk dik en dik gelijk in. Want er uh, is heel veel oponthoud geweest in de wedstrijd. En wat dat betreft is Twente met die extra tijd zeker geen spekkoper. Corner is kort genomen. Nolito richting het Schrafstumgebied op de hakken getrapt door de Jong. Het is voldoende voor uh, Twents balbezit. Voor even. Want de lange bal vervolgens richting de helft van Benfica. Komt niet terecht bij Janko. De zoekende spits. En uh, komt terecht bij Benfica. Waar Saviola wordt gevonden aan uh, de rechterkant. Twee drie man om hem heen. Douglas is er één van, daar loopt hij zich ook vast op. En dan brengt Luciao de bal nog een keer voor. En maakt Naljinko een einde aan deze wedstrijd. 2-2, daar stuiten we dus mee af. Volgende week in Lissabon een buitengewoon zware, zware opdracht voor FC Twente. Dat met 1 voorkwam via de Jong. Twee doelpunten vervolgens van Benfica, eentje van Cardoso en eentje van Nolito. En uiteindelijk Ruiz, die tekende voor het slotakkoord 2-2. Twente speelde een aardige tweede helft, maar de echte overtuiging ontbrak wat. Volgende week dus wordt het vervolgd in Lissabon.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 In Breda gelden vanaf komend weekend strengere veiligheidsmaatregelen. Zo mag de politie preventief fouilleren. En dat gebeurt onder meer om problemen met motorclubs te voorkomen. Afgelopen weekend zouden leden van de Molukse motoclub Satudara... portiers van horecazaken in Breda hebben bedreigd. Nou, Dan is weer nog vanavond en vannacht. Wolkenvelden en opklaringen. Morgenochtend wat regen. Smiddags overal droog en hier en daar zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog twintig minuten langs de lijn te beginnen met de uitslagen... in de laatste voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijden zijn gespeeld tussen bijvoorbeeld Arsenal en Udinese. Het werd daar 1-0. Dat stond het al heel vroeg na vier minuten... door een doelpunt van Theo Walcott. En het bleef dus bij 1-0. Volgende week woensdag zijn de returns. Olympique Lyon tegen Rubin Kazan werd 3-1. FC Kopenhagen tegen Viktor Pilsen uit Tsjechië was bij rust nog 0-0. Dat eindigde in 1-3. Goede zaken dus voor de Tsjechen. En Bate Borisov tegen Sturmgras eindigde in 1-1. En wat u al wist, zeer waarschijnlijk FC Twente. Benfica, de ruststand was nog 1-2, de eindstand 2-2. Volgende week woensdag, dus de returns van deze wedstrijden. En morgen zijn de andere vijf duels in deze play-off-ronde van de Champions League. Het is vandaag eh, 16 augustus 2011. We gaan precies een jaar terug. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Hij is nu al één van ons... Hij is een Vitessenaar. Maandag 16 augustus is voortaan een officiële feestdag voor alle fitnessnaders. You agree with me that we must bring new uh players. Please give me two more days. <laughs> Ja, Arnhem en eigenlijk heel Nederland stond een beetje op zijn kop, was een beetje in de war precies een jaar geleden. Mirab Jordania presenteerde zichzelf als nieuwe eigenaar van Vitesse met de toenmalige voorzitter Schouten aan zijn zijde. Grote woorden werden er gesproken, maar het eerste seizoen verliep behoorlijk dramatisch. Vitesse speelde degradatievoetbal en ontliep maar net de na-competitie. Verslaggever Erik van Dijk blikt met drie vitesse terug op het afgelopen jaar. Trainer Theo Bos, die twee maanden na de aanstelling van Jordania al kon vertrekken. Algemeen directeur Paul van der Kraan en technisch directeur Ted van Leeuwen. De toon van, van de persconferentie werd volgens mij meer door Maasbert Schouten gezet. Uh, iemand die vertrok, uh, dan door meer op Jordania... Um, die we wel gewaarschuwd hadden voor, voor het effect van Give Me Two More Days... en het zeggen van, of het uitspreken van een kampioenswens. He, dat is in zijn cultuur, moet je dat eigenlijk doen? Uh, wij hebben in Nederland een, een andere cultuur, van steek je hoofd niet boven het gras uit. Maar het is ook wel uh, heel leuk dat ze zo uitgesproken waren. Uh, daardoor was het, denk ik, journalistiek en, uh, fantastisch uh, om het allemaal te brengen... Uh, het is dan wel typisch Nederlands om uh, vervolgens daar allemaal heel letterlijk op in te gaan uh, en ja, daarop te reageren zoals er gereageerd is. Ja, dat vonden we. Ja, voor, voor ons als staf op dat moment was het natuurlijk niet prettig dat, uh, dat die uitspraak gedaan werd. Want uh, ja, je weet dat er natuurlijk uh, een, een bepaalde druk al meteen komt te liggen op, op het hele verhaal. Wat echt onnodig was en ook uh, heel onrealistisch op dat moment. Nou, het was zo erg dat ik geloof. Uh... Twee weken eerder of zo hadden we Klaudemier verkocht. En Klaudemier uh, was, was een uh, geziene speler, uiteraard, bij ons. En uh, Paul van der Kraan en ik hebben er toen op getoost... want we konden weer een maand lang de salarissen betalen. Zo erg was het. En nu uh, is dat uh, ja, gewijzigd in uh, van hoe uh, bouwen we aan een club die stabiel mee kan draaien in de top, CQ Subtop. Want je haalt het niet in één keer van de Nederlandse competitie. Um, als je kijkt naar um, uh, dat eerste jaar... Uh, kun je niet spreken van een, van, van een doorstaand succes meteen. Hoe kijkt u terug naar dat eerste jaar? Nee, geen doorstaand succes. Uh, je kunt beter spreken van een zware teleurstelling op sportief gebied. Maar geheel onverwacht en onbegrijpelijk is het nou ook weer niet. Ja, voor onze staf was het heel lastig werken. Omdat we natuurlijk uh, in die hele voorbereiding... Uh, spelers het vertrouwen hadden gegeven. Uh, die het voor je moesten gaan doen. En uh, ja, op, op dat moment... Uh, Stonden er stonden in één keer acht nieuwe spelers die, uh, ja, die ingepast moesten worden. en ja, Je moest spelers waar je daarvoor heel veel vertrouwen aan hebt gegeven die moest je teleurstellen. Dus uh, dat was niet makkelijk. Uh, het is dan ook nooit echt een groep geworden en geweest. Omdat het uh, vanaf het begin van rommelig is geweest. Nou, dat is eigenlijk doorgetrokken, ook uh, na mijn vertrek uh, bij VR. Uh, uh, ik denk niet dat het op, op, op enig moment lag aan wie er voor de groep stond. Ik denk dat het gewoon lag aan het feit dat uh, die groep zo uiteengevallen was... Uh, die ook niks voor elkaar over hadden... Eh, dat het nooit tot een succes kon leiden. Maar het is wel heel slecht gegaan. Um, maar goed, wat er over is, we hadden ook wel een beetje mee gerekend. Want, want het kan niet in één keer. Bijna de hele selectie is vervangen. Al die mensen die er waren zijn bijna allemaal weg. Um, onze eigen talenten zijn boven blijven drijven. Dat, uh, dat hebben we wel eens gemist in de discussie. Alsof er alleen maar spelers van buiten komen. Nou, de basis van het elftal is zelf opgeleid bij Vitesse. We kunnen weinig clubs zeggen. Um, dus in, in die zin loopt, uh, lopen we nog wel goed op schema. Het idee was ook wel uh, toen hij kwam. Van, uh, het moet niet oppassen dat het alleen een handelshuis wordt. Nou, het is zeker geen handelshuis. Want ik, kan, ik kan een sprekend voorbeeld noemen, Wilfried Boni. Hè, die we in de winter gekocht hebben voor 3,6 miljoen. En uh, van de zomer heb ik al enige aanbiedingen opgehaald... die al begonnen bij 10 miljoen. Maar dat is gewoon onbespreekbaar. Als je Jordania meemaakt, dan is het uh, boven alles een uh, man die geïnteresseerd is in voetbal. Uh, van voetbal weet hij uh, heel veel af. Uh, het spelletje, uh, nou, dat is uh, hetgeen waarin hij uh, geïnteresseerd is. En uh, daar is hij ook heel nauw bij betrokken. Ja, ik geloof best in de visie van Jordania dat hij uiteindelijk uh, uh, met, met Vitesse mee wil doen om het kampioenschap. Alleen, ik denk, en uh, je ziet nu, wat er tot nu toe komt, is het nog weer jong. Het zijn allemaal jonge spelers, talentvolle spelers. Kijk, als ze allemaal uiteindelijk het niveau hebben van Chanturia... Ja, dan, dan zal Vitesse in, in twee, drie jaar, uh, als die spelers zich gaan ontwikkelen, meedoen. Nou, dan moet je alleen niet verwachten dat ze dat nu meteen doen. En de verwachting voor nu is dat ze toch mee gaan doen voor Europees voetbal. Dat is wat Jordania zelf ook gezegd heeft. Dan vind ik dat er nog wat bij moet komen. Dan vind ik dat er nog ervaring bij moet in dit elftal. Als het spannend wordt, dat die de rust kunnen bewaren. Wij zoeken naar, naar kwaliteitsspelers. Als we het ons makkelijk had willen maken... dan hadden we de selectie nu drie dubbeldik gehad. Wat, wat een effect is, wel is dat wat, wat we erg merken... Er is steeds minder geld in het voetbal. Je ziet dat de transfermarkt heel laat op gang komt. En iedereen denkt dat er bij Vitesse wat te halen valt. Dus worden de achterlijke bedragen aan ons gevraagd. Zowel door spelers als door clubs als door agenten. We accepteren het feit dat als we een grote speler hier willen halen... dat we meer moeten betalen dan pakweg Ajax of PSV aan die speler. Want die clubs hebben het bewezen, die hebben de uitstraling. Wij moeten de speler verleiden. Uh, maar het moet wel binnen de proporties blijven. Een speler heeft een zekere waarde en uh, dat moeten we wel in het hoofd houden. En niet gaan overbetalen of meegaan in de roes en het geschreeuw van iedereen: er moeten spelers komen. En dan in 2013 kampioen worden? Ja, nou ja, dat is al heel snel: hè? dat is twee jaar. Uh, het zou fantastisch zijn als dat lukt. Uh, maar eh, zoals ik erin zit eh, en zoals ik ook met Jordanië erover praat... dat is stapsgewijs eh, heel bewust eh, datgene doen wat ertoe leidt dat je naar die top gaat. En eh, daar heb je tijd voor nodig. En eh, soms heb je eh, daarin geluk dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen... en dat het veel sneller gaat. Maar je hebt er normaal gesproken toch wel een jaar of drie, vier voor nodig... Om dat te bereiken? Ja, ik, ik heb nu uh, wel weer een goed gevoel bij de club ook. Met name omdat John, uh, omdat John er zit. Uh, de spelers zoals Hofs terugkomen. We pruppen van Ginkel, prominent aanwezig zijn in, in dit elftal. Maar er zijn toch jongens waar ik zelf mee gewerkt heb en prima en, en prettig mee heb gewerkt. Dus ik vond het weer genieten zaterdag uh, toen, uh, toen Vitesse won. Dat was oud-Vitesse-trainer Theo Bos. U hoorde ook algemeen directeur Paul van der Kraan... en technisch directeur Ted van Leeuwen... in de bijdrage van Erik van Dijk over één jaar Vitesse onder Jordania. Vitesse dat trouwens op de vierde plaats staat op dit moment in de eredivisie. Maar de competitie is nog jong. FC Twente speelde zojuist met 2-2 gelijk thuis tegen Benfica... in de laatste voorronde van de Champions League. Jack van Gelder praat daarover met de aanvoerder van Twente, Peter Wissgeroff. Peter, uh, je kan het hebben over het half lege en het half volle glas. Waren jullie een maatje te klein of zijn ze zij gewoon een maatje te groot? Nou ja, eerste helft vond ik uh, de Vika beter. Maar de tweede helft vond ik ons beter. dan uh, krijgen we drie, vier goede kansen. Alleen, tegen dit soort ploegen moet je ze maken. Anders dan, uh, dan blijf je in een lastig pakket zitten. En uh, dat zitten we nu natuurlijk. Zij uh, kunnen heel erg in kleine ruimtes spelen. Ja, maar ja, dat, dat wisten we. Ze hebben natuurlijk fantastische voetballers. En, uh, maar we hebben denk ik ook een heel goed team. En ik, eerst helft... Ja, vond ik ons niet goed. was bij Fika beter. Tweede helft hebben we wat meer risico's genomen. Wat vaak uh, toch wat lang speelt op Mark en Luc. Hè, met twee spits eigenlijk. Ja, dan zie je dat we wel heel veel kansen creëren. En uh, uiteindelijk nog maar eentje maken. En dat is eigenlijk te weinig, de tweede helft. Die gekke Ola John, die doet gewoon dingen waar niemand op rekent. Nou, nou, wij weten wel een beetje wat hij kan. Op training laat hij het af en toe zien. Hij uh, had een paar fantastische acties. En waar die goal uitkomt, natuurlijk ook een fantastische actie. En, uh, nou, dat is alleen maar mooi voor de jongen, maar ook mooi voor, uh, voor de ploeg. Dat ze de jongens nu gaan doorbreken. Volgende week schrijven we het wonder van Lissabon. Nou ja, het is gewoon een gelijkspel, dus we hebben een overwinning nodig. En, uh, het zal heel lastig worden, maar in voetbal uh, kan alles. Sport kort. Zemster Ranomi Kromo-Wijjojo heeft een MRI-scan laten maken van haar elleboog. Ze heeft nog steeds last van het gewricht dat ze vorige maand bij de WK in Shanghai blesseerde. De uitslag van de scan is op zijn vroegst morgen bekend. Tennisser Timo de Bakker heeft bij het challenge-toernooi van San Sebastian verloren van de laaggeklasseerde Spanjaard Pablo Carreno Busta. Het 6-3-6-2. Het was het eerste optreden van de Bakker sinds eind vorige maand. Tussenliggende toernooien in Kietzbühl en San Marino... had hij afgezegd vanwege fysieke klachten. De Belgische wielrenner Björn Leukemans... heeft de openingsrit in de ronde van de Limousin gewonnen. Leukemans, die bij vakantie voor rijdt... kon als enige van een kopgroep het peloton voorblijven. De Italiaan Davide Rebellin heeft de Italiaanse wielerwedstrijd De Omloop van de Drie Valleien op zijn naam geschreven. Rebellin bleef zijn landgenoot Domenico Pozzovivo voor. Het was voor Rebellin zijn eerste zege sinds hij in mei na een dopingschorsing terugkeerde in het peloton. Morgen gaan in Rotterdam de Europese kampioenschappen dressuur van start. De Oranje-equipe gaat naar de verkoop van het succespaard Totilas aan de Duitsers. Op zoek naar nieuwe successen. In de aanloop naar de EK stellen we de Nederlandse dressuurruiters allemaal aan u voor. Vandaag de kopvrouw van de ploeg in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Dit is het paard. Hier is Parsifal. En dit de bereider. Adelinde Cornelissen. Leeftijd 32. <laughs> Ik moest nadenken. <laughs> de beste prestatie ooit? De wereldbekerfinale afgelopen jaar. Die won. De goede punten. Ik denk dat ik veel doorzettingsvermogen heb. En de zwakke punt? Dat ik geen last van stress heb. En dat kan soms heel nadelig zijn. Om echt topsport te kunnen doen heb je wel een bepaalde prikkeling nodig. En soms ben ik dan misschien klaar mee te nuchten misschien. En dan moet ik mezelf wel een beetje oppeppen. En dit is het EK-verhaal van Adelinde Cornelissen. Ik heb één keer eerder in de EK gereden en dat ging eigenlijk hartstikke goed.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 Natuurlijk zijn medailles belangrijk, maar op de een of andere manier vind ik het belangrijker... dat ik in ieder geval heel tevreden over mezelf en mijn paard ben. Edwin Cornelissen met Adelinde Cornelissen. En voor zover ik weet is dat geen familie. De EK-dressuur. Komend weekend zijn de Grand Prix Special en de kuur op Muziek. En morgen begint het daar allemaal in Rotterdam met de Landenwedstrijd. FC Twente tegen Benfica werd vanavond dus 2-2. Dat was niet de uitslag waar de trainer van Twente, Co Adriaanse, op had gehoopt.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 ...goed resultaat te komen. Benfica begint heel sterk in de wedstrijd, krijgt meteen twee kansen. Dan komt die goal, de actie van Landstaat, de lopende actie van Luc de Jong. Toen zei ik op de radio, dit is precies wat Ko wilde. Ja, je kan natuurlijk in zo'n wedstrijd tegen een kwaliteitspoeg als Benfica... ...niet meteen met vier diepe spitsen gaan spelen als 0-0 is. En de 0 ook heilig is in Europees voetbal. Ik vond dat we goed controle hadden op de wedstrijd, ook in de eerste helft. Ook daarin hebben we wat kansen gecreëerd.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 om meerdere goals te maken. Jij vond het een indrukwekkende ploeg, hè, Benfica. Nou, de eerste helft vond ik inderdaad Benfica echt uh, bij vlagen... Uh, fantastisch spelen. Wat Koot recht zegt, die tweede goal... Ja, die, zien we nog, die gaan we nog tig keren zien. En wat wij inderdaad vooral de tweede helft opviel... was Twente werd iets opportunistischer. Ola John viel inderdaad heel erg goed in. En ik dacht zelf dat vooral Benfica jullie een beetje in de kaart speelden door uh, uh, Aymar te wisselen. Saviola die toch een stuk minder uh, vlijtig is, zal ik maar eens zeggen... Waardoor jullie op het middenveld steeds meer de tweede bal kregen en dus wel wat pressing konden blijven spelen op hun. Ja, ik, ik denk dat het niet daar gelegen heeft, die, die wissel van Aymar en uh, Saviola, maar uh, puur meer opportunistisch spelen. Sneller de diepe bal spelen. We hebben natuurlijk met uh, Mike en, en Luc twee fysiek hele sterke jongens uh, die elkaar ook kunnen bedienen. tweede bal kunnen we hebben. Uh, en, en Brian was ook in de tweede helft dreigend vanaf de rechterkant. En met name ook Ola. En uh, ja, de keeper van de tegenpartij uh, heeft ook een paar uh, hele mooie ja, saves gemaakt. In, ja, Sorry dat ik je in ja, de reden val, maar hij maakte in het begin bij die scrimmage een beetje een onzekere indruk. Dan denk je even van, mm, nou, daar kunnen we van profiteren. Maar daarna pakte hij nou, echt alles. was ja. echt uh, heel erg goed. Wat uh, bij jullie opviel is dat in de eerste helft eigenlijk gedwongen de lange bal werd gespeeld. Omdat de ruimtes klein waren. Heb je overwogen om Janko eerder te brengen dan uh, naar de rust? Nee, dat had niet zoveel zin. Uh, ik, ik vond dat we de eerste helft ook wel uh, redelijk goed grip hadden op, op de wedstrijd. Nou, op die, die tweede call na dan, dat we helemaal uitgespeeld uh, werden. Maar, maar ik, kijk, je speelt toch uh, en op de nul en je moet er één maken. 1-0 of 2-0 is een ideale uh, uitslag. En dat was ook uh, de opzet. En ja, in de rust heb je natuurlijk ook veel meer mogelijkheden om de, om de zaken op te peppen... en uh, anders te instrueren van nou, de nul houden, dat lukt niet, want er zitten toch al twee in. Je moet nu zorgen dat je gewoon met 3-2 wint, of met 4-2 wint. Dan heb je weer volop kansen. Dus we gaan gewoon alles of niks spelen, in ieder geval 4-2-4. Met vier spitsen, sneller de bal inbrengen, sneller aansluiten. Wat meer doorsluiten van de achterhoede, dat je ze min of meer ook een paar keer vast weet te zetten... dat het tempo omhoog gaat...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 Wat heet het wonder van Lissabon? Hoe zeg je dat in Portugees? Nou, ik zou het echt niet weten. <laughs> wat het... je hebt het maar dat hoeft helemaal geen wonder te zijn. Uh, als we met 1-0 winnen of 2-1 winnen... Vind ik dat een wonder? Ja. Nou, nee, dat is helemaal geen gekke uitslag. Duidelijke taal van co-Adriaanse tegenover Jack van Gelder. En u hoorde tussendoor ook nog Ronald Waterreus, die naar Analyticus was vanavond op de televisie. De Financiële Controlecommissie van de Europese Voetbalbond... stelt een onderzoek in naar het grootste sponsorcontract... ooit in de geschiedenis van het voetbal. Manchester City sloot vorige maand een deal van 455 miljoen euro... met Etihad Airways, de nationale vliegtuigmaatschappij... van de Verenigde Arabische Emiraten. De UEFA vermoedt dat de sponsoring vooral moet dienen... om de, financiële, de nieuwe financiële regels van de Europese Voetbalbond te omzeilen. Tot zover voor vanavond. Wij zijn er morgen weer. En straks na elven met het oog op morgen vanavond met Max van Wezel. Nog een fijne avond. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2, zomernachten